Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Zondag geldt code oranje vanwege de verwachte sneeuw. KNMI heeft nu al de waarschuwing afgegeven. Het kan flink gaan sneeuwen en hard gaan waaien, wat tot veel overlast en gevaar kan leiden op de weg. Zo kan je minder goed zien en kunnen er sneeuwbanken ontstaan door opstuivende sneeuw, zogenoemde sneeuwjacht. Doordat er minder auto's op de weg zijn, wordt het zout dat wordt gestrooid niet goed ingereden, maar is voor het staat. Het stroozout dat werkt natuurlijk altijd. Het is vriespuntverlagend. Dat werkt wel, maar het werkt iets beter als het wordt ingereden door het verkeer. En met name in die lockdownperiode, s'nachts... Daar ja, is er heel weinig verkeer, wordt gewoon iets moeilijker ingereden. Dus ik zou weggebruikers willen waarschuwen. Zeker de eerste die om alle vijf weer de weg op gaan, houden gewoon rekening mee dat het glad kan zijn. Code Oranje geldt voor bijna het hele land, behalve voor de provincies Groningen en Friesland. En voor Texel daar geldt code geel. In delen van Griekenland komt een weekend-lockdown... omdat het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft oplopen. In de buurt van Athene en Thessaloniki gaan in de weekend, gaat in de weekenden al om 6 uur avonds de avondklok in... en moeten bijna alle winkels op slot. Kroegbazen in het Verenigd Koninkrijk gaan waarschijnlijk even een avondje hun verdriet wegdrinken. De branchevereniging van kroegen verwacht dat vanwege de lockdown zo'n 87 miljoen pilsjes weggegooid moeten worden. De pubs lopen daarmee zo'n 377 miljoen euro mis. Vanaf volgend weekend kunnen Belgen eindelijk van hun gespleten haarpuntjes en uitgroei afkomen. Bij onze zuidenburen mogen de ruim 20.000 kappers over dik een week weer aan de slag. Ook Steven van Gucht, de Belgische Jaap van Dissel, is daar blij mee. Ik denk in de eerste plaats ben ik heel blij voor de kappers. En ook voor de klanten met een wilde haardos. Ik behoor daar ook toe. Dus ik kijk er eigenlijk ook wel naar uit om eens naar de kapper te mogen gaan. Al zegt hij wel dat het een risico is en dat kappers en klanten zich goed aan de regels moeten houden, zoals medische mondkapjes opzetten. Ook moeten de ramen en deuren open om de boel te ventileren, al vindt deze kapper dat laatste niet nodig. Als iedereen zijn masker draagt en zich goed houdt aan de regels, denk ik dat we dat kunnen overleven. Niet alleen kappers knijpen trouwens in hun handjes, ook dierentuinen, vakantieparken en campings mogen weer open. Dan nog het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar rond het vriespunt. Morgenmiddag begint het sneeuwen. De temperatuur varieert morgen van 0 graden in Groningen tot 6 in het zuiden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Knoopend Raasdorp en Afrit Muiden 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. Op de N247 Amsterdam richting Horen. Tussen het Schouw en Broek in Waterland... 5 minuten vertraging door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Wat moet ik met mijn lullende lockdown, weet je wel. Moet ik met mijn lullende lockdown? la la la. Ik <middels> <Lockdown. Ooh. middels> <Lockdown. middels> <Lockdown. middels> Ik zou zeggen, koester hem. Dat is de enige vriend die je nog een hand mag geven en die je gezicht mag spugen. Even eventjes ingetrapt, hoor. Oh, ik kan er niet meer tegen. Ik denk jullie ook niet meer, dus we gaan jullie dat gewoon niet aandoen. Twee uur lang zie je het op jouw c van opgrond. DJ Dion Sidney. Als je meekijkt, hij ziet er weer gelikt uit, hoor. Oh, ja hoor. Hij heeft uh, een mooi shirtje aan, zijn haartje strak naar achter, zijn bril gevoet en de lekkerste beat meegenomen. Het komende uur voor jou in de mix op jouw 106.9. Een uur lang voor het grote dansvoer, The it Sessions. You want me right here. Right, here, right, here, right, here, right here, You got me, if you want me right here, So tell me if you need me my dear You got me, if you want me right here, right, here, right, here, right here. Right here, right here. I'm right here.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 We'll <laughs> Tot aan 10 uur, de fijnste beat van het moment, en eigenlijk uh, vooruit lovend, zou juist worden uh, de 2021 versie van Layback Luke, Show Me Love, en wat is die fijn hè? nog niet officieel uit, maar ja, see it first, wat klinkt dat lekker hè? oh, en 1 uur is natuurlijk niet genoeg, we gaan gewoon ook na uur door. Een uur lang, DJJK, not op in the mix. We can see it slow. Stay up till the morning. We just take in this moment. Oh, oh, oh. We can take a slow. In the dark we find ourselves again Whoa! hier bij See It sessions live in de mix. Zometeen nieuws weer verkeer van 10 uur. Een uur lang DJ JK non-stop in de mix. Ik denk dat we ook wel weer eventjes het coronationaal ertussen tussenuit gaan knippen. Dat dus zoeken ze een andere keer maar weer uit. Zometeen. Na 10 DJ JK. Blijf gewoon lekker luisteren op jou 106.9, 104.5. Of misschien kijken wel mee met DJ Dion City. Of via onze livestream www.cwstandpunt.nl en natuurlijk ook via Ziggo Kanaal 40.